ruimtestation. Over, John. Vader, ik weet dat je erg sceptisch staat tegenover die zogenaamde verschrikkelijke sneeuwman. Maar ik vang nog steeds alarmscijnen op uit het FRS-gebied. Er zijn weer drie mensen verdwenen de laatste twee weken. Vindt u niet dat we iets moeten ondernemen? Ik weet dat je hierover piekert, John. Maar je weet dat de Thunderbirds alleen een oproep beantwoorden... als er een duidelijk bewijs is dat er levens in gevaar zijn. En deze verhalen over een verschrikkelijke sneeuwman doen al jaren de ronde. Laat het maar aan mij over, John. Ik zal zien wat ik aan kan doen. Oké, okay, paps. Over en sluiten. Als ik iets meer weet, hoort u het wel. Zeg, paps. Penny is toch in Delhi op het ogenblik? Waarom roepen we haar niet op en vragen haar de zaak te onderzoeken? Goed idee, Scott. Dit is inderdaad iets voor Penny. Tintin breng me het dossier van de agenten voor dat gebied. En dan roep ik Penny op. ...dat het een voortreffelijk idee van je was om de automobiel mee te brengen. Het is zoveel behagelijker. Ja, my lady. De airconditioning werkt perfect, vindt u niet? Gelukkig maar, in deze hitte. Oh, mijn poederdoos. Dat moet een dringende oproep zijn. Lady Penelope, hier. Oh, hallo, Jeff. Je zult me wel een rare vinden, maar we vangen steeds berichten op uit het Everest-gebied. over een zogenaamde verschrikkelijke sneeuwman. die de plaatselijke bewoners schijnt te terroriseren. Ga door, Jeff. Ik ben geïntrigeerd. Ik dacht dat jij er misschien iets voor zou voelen om naar boven te gaan en wat rond te neuzen. Maar natuurlijk, Jeff. Het lijkt me verrukkelijk om de bergen in te gaan. After all, mist ik mijn wintersport dit jaar. Ik snak ernaar om een sneeuwman te zien. Een verschrikkelijke. Maar oh, van anderen. Je denkt dat ik grapjes maak, Penny, maar wees voorzichtig. Dat zou wel eens ernstig kunnen zijn. Onze plaatselijke agent voor dat gebied is Galopdin. Din. En je kunt hem vinden in het dorpje Boropor. Begrepen, Jeff? Agent Gallup Din in het dorpje Boropor. Oké, okay. ik ben klaar om op te gaan. Om het zo maar eens te zeggen. O, lady, er is een buitengewoon grote vreugde voor mij dat u naar Boropor bent gekomen. Maar... De legende over uw geweldige avonturen is u toch vooruitgegaan. Uh, ja, uh, rustig, rustig, meneer Galop. Ik bedoel, meneer Din, uw plannetje om onze geheime ontmoeting in deze snee te houden was werkelijk verbluffend. Het is inderdaad een zeer plezierige manier van reizen. Zou ja, u het mijn ding? Ik moet zeggen dat ik onze gedistingeerde automobiel... ...prefereer over dit zoontje... ...gammelen planken met belletjes te rampen. Hyappertje, apartje. Wel, meneer Dunn... ...over deze verschrikkelijke sneeuwman... ...welke bewijzen zijn er dat hij werkelijk in dit gebied is gezien? O, oh, mijn beste pooggeboren adellijke Engelse lady... ...het bewijsmateriaal is zeer overtoffend. Afgekloven beenderen in alle hoeken... En voetafdrukken, voetafdrukken, maar dan enorme, worden aangetroffen op de plaats van de ramp. Zo, zo, ja, ja, ja. Nou, ik wil graag naar die bewuste plaats gaan en de voetafdrukken zelf bestuderen. Nou, uh, over de gids. Ho, ho, ho, ho, die heb ik al veel zorgvuldig voor u uitgekozen. Ongelukkigerwijs durfde niemand van de plaatselijke bewoners uit angst voor de sneeuwman zich hiervoor te melden. Maar dankzij mijn kennis en ervaring heb ik een zeer bekende Aziatische ontdekkingsreiziger kunnen contracteren. Die vele Indiase zomers lang in dit gebied gewerkt heeft. En hij heeft erin toegestemd om voor gids te spelen. Uitstekend, uitstekend. Ik ben zeer voldaan dat u tevreden bent. Hippie, der, Lieve vriendin, wij moeten scheiden. Wij hebben ons doel bereikt. Daar is de ski-helikopter en de man om u te vervoeren. En mag ik u met alle kracht aanraden om nu uw warmste kleren aan te trekken. Want het is niet alleen bitterkoud, maar het meest snijdende is de wind. Ik stel me voor om hier aan het andersen te beginnen, mevrouw. Stap maar uit, Parker. Goed, me lady. Laat mij u maar even naar beneden helpen. Voorzichtig, m'n lady. Het is erg glad hier. Oh, oh, oh, oh, mijn enkel. Oh. Ik ben bang dat hij verstuikt is. Wat is dat ongelukkig, oh, oh, lady Pennelly? Oh, inderdaad, zeer ongelukkig. Oh, moeten we nu eens hemelsnaam doen? Oh. Ik voorstellen dat ik uw bediende meeneem om de voetstappen van een verschrikkelijke sneeuwman te zien. Terwijl hij in de passagierscabine van de ski blijft. Ik ben bang dat er niets anders op zit. Ik ben er zeker van dat je zeer welwillend tegenover deze suggestie staat. Niet waar, maken. Zeer Zeker, lady. Ik wil best natuurlijk stukje sneeuwman gaan bekijken. Maar ik zou liever het niet op de automobiel doen. Als ik bediende klaar is, Lady Penelope, zullen we op weg. De naam is Parker, als u er niks op tegen hebt. Dank u op jacht en doe je best. Wat doen we hier eigenlijk? Er gebeuren vreemde dingen in dit deel van de wereld. Heb je bijvoorbeeld die grote stalen deur daar gezien? Ja. Vriend, niet waar? Een stalen deur in een gewelf. Wat je zegt? Ja, ja. Kind niet ontkennen. Vandaar, wat betekent dat geboren en gegraven Oh ja, je wat was? Hey, wat is dat? Wie ben jij? Het? Wat voor spelletjes speel jij? Mijn nee? spel is dat ik de verschrikkelijke sneeuwman ben. Ik heb geen verbeeldingskracht. Ik heb hierin gelokt net zoals al die anderen. En nu zul jij ook mijn slaaf zijn. Ook jij zult van mijn graven en je aandeel voegen bij deze ieder groeiende hoop onschatbaar uranium... ...zal de rijkste man ter wereld. Worden. Nou, ik weet niet zeker of je de sneeuwman bent... ...maar eh, verschrikkelijk ben je wel. Stil, dat was. Ik ben niet in de stemming voor je opmerkingen. Als ik terugkom, zul je vinden ...dat ik een pijnlijke manier heb om mensen als jij te behandelen. Naar iets moet ik afrekenen met die dwaze Lady Penelope. Ik heb daar iets speciaals in gedachten. Ik probeer geen grap uit te halen. Als deze grot zich sluit, is er geen manier om te komen. Ik moet meteen Lady Penelope oproepen. Waar is mijn boekje, er is mijn boekje. Ah, ah, daar heb ik het. Hier is Parker oproep voor Lady Penelope. Antwoord alsjeblieft, Lady Penelope. Ja? Parker, wat is er aan de hand? Waarom gebruik je het noodzijn? Oh, het is helemaal mis, m'n lady. Onze gids blijft een stuk te zijn die een dubbelrol speelde. En hij is niet alleen onze gids, maar tevens de verschrikkelijke sneeuwman, zoals hij zegt. Ik, ik zit nou opgesloten in, in een gewelf. U bent buiten actie door een verzwikte enkel. En hij is nou op weg om u onschadelijk te maken. Oh, wat is dat nu toch vervelend. Ik moest maar meteen contact met Jeff opnemen. Laat alles maar aan mij overpakken en maak je geen zorgen. Over en sluiten. Ah, dat moet Penny zijn. Ze heeft waarschijnlijk nieuws over de verschrikkelijke sneeuwman. Jeff, hier is Penny. We hebben het sprookje van de sneeuwman bijna opgelost. Maar gedurende dat proces zijn we in een moeilijk pakket geraakt. Ik ben bang dat we dringend hulp nodig hebben. Voor elkaar, Penny, oké. Okay. Ga op weg, Scott. Goed, vader. Kun je je positie opgeven, Penny? Eh, uh, ja, Jeff. Internationale kaartverwijzing 421x037. Ik heb het, hou je tijd. Scott zal over 55 minuten bij je zijn. Klaar voor lancering. Ga over in horizontale vlucht. Van de wad 1, hier basis. Penny's positie is verwijzing 421x037. Begrepen, vader. Snelheid 7.50.0 mijl per uur. De tijd van aankomst 16.05 uur plaatselijke tijd. Oh, die verzwikte enkel. Wat een handig moment om aan je stoel gekluisterd te zijn. Hoop maar dat Scott komt voor het te laat is. Ik vrees, mevrouw, dat ik u droevig nieuws moet melden. Toen we een spelonk moesten oversteken, gleed uw bediende uit. Het touw dat ons bij elkaar hield schoot los, en hij smakte in de ingewanden der aarde. Ga verder. Al mijn inspannende pogingen om hem te redden mag er niet baten, en ik vrees dat hij een koude en eeuwig graf gevonden heeft. Dit dramatisch toneelje was bijna overtuigend, met uitzondering van één scène. Wat bedoelt u? Ik zal me nader verklaren. Je probeerde me te overtuigen dat Parker zijn ondergang gevonden heeft in een spelonk. Maar ik weet dat hij, ondanks dat hij in een val gelopen is, springlevend is op dit moment. Je bent inderdaad een grote schurk. Basis hier Thunderbird 1. Ga hangt, gang, Scott. Wat is het probleem? Geen probleem, vader. Ik wou alleen maar weten of er nog nieuws was. Er is niets veranderd. Probeer er maar zo vlug mogelijk te zijn. Penny is handig genoeg om zich uit een hachelijk taakje te praten... ...maar ik heb liever niet dat ze gedwongen wordt te veel te zeggen. U praat te veel. U bent op een volkomen verkeerd pad. U moet gaan liggen en rusten tot uw hersens weer tot rust zijn gekomen. Ik zal zeker niet gaan liggen, verschrikkelijke sneeuwman. Ik heb onmiddellijk vermoed dat hier een samenzwering achter zat. Waarom dacht je anders dat ik hier een onderzoek ben begonnen? Mag ik u buiten alle twijfel overtuigen van mijn belangstelling voor uw welzijn? Laten we over de spelang vliegen waar Parker zijn ontijdig einde heeft gevonden. En als je me dan nog niet kwijt bent, gaan we thee drinken bij de verschrikkelijke sneeuwman, veronderstel ik. Nee, vriend, we zijn niet zo dom als je misschien dacht. En bovendien heb ik International Rescue opgeroepen. Ze zijn al op weg hier naartoe. Zo, dus je bent met de vlucht afgeweest. Heel knap. Blijf waar je bent. Ik heb je onderschot. Niet helemaal, Lady Penelope. Niet helemaal. Ik zou dat niet nog eens proberen. Gaan we gaan nou een klein uitstapje maken. Ik ben aangekomen in de gevaarzone. buitensporen van de skicopter. Maar er is niets van hem te zien. Luister Scott, we moeten Penny opsporen... voordat er iets met haar gebeurt. Ik zal je zeggen wat je moet doen. Lady Penelope, wat zegt u van mijn martelwerktuigen? De nieuwste model. Hier zul je niets mee bereiken. Dat lukt jouw soort niet. Je hoeft niet eens kwaad te worden. Zit je misschien een beetje ongemakkelijk? Oh. Zitten die touwen te strak? Ik ben dan misschien maar alleen een vrouw. Maar onderschat me niet. En onderschat mij ook niet, Lady Penelope. Dit hier ja. zal u misschien bewegen... me met meer respect te behandelen. Ik zal het even demonstreren. Ziet u die massieve stalen gordel daar? Kijk. Recht er maar heen. Ik denk dat u heel zakelijk zult toestemmen. Heel zakelijk. Het is duidelijk dat je dit niet allemaal op touw zet voor niets. Wat wil je? Niet zo vleg, Lady Penelope. Als ik nu de laserstraal op u richt, dan hoef ik alleen maar de vinger op de knop te houden en de straal snijdt door de metalen gordel waar u aan vastzit. Op dezelfde hoogte als uw nek. Maar om al deze onplezierige experimenten te vermijden, hoeft u me alleen maar in te lichten over de codes van International Rescue voor hun geheime berichten. U niet verbaasd, Lady Penelope. Ik weet dat u hun Londense agenten. Ik weet niet waar je inlichtingen vandaan komen... ...maar ik kan je vertellen dat ze vals zijn. Kom nou mevrouw. Misschien zal dit uw geheugen Ik Zal de straal langzaam bewegen. Wilt u me nu uw geheim vertellen? Basis hier Thunderbird 1. Zeg aan Brains dat de nieuwe metaalverklikker fantastisch werkt. Ik heb de skikopter ontdekt en ga nu landen. In orde, Schot... Ik nu, Lady Penelope, of u zult nooit meer spreken. De straal is nog maar 15 centimeter van uw hand. U werd te vergeefs. De straal ontwikkelt helaas een grote hitte. Het kan tamelijk pijnlijk worden voor u het bewustzijnverlies. Nog maar 10 centimeter. Je, je verknoeit je tijd. Ik, ik weet niets. Waaruit aan je vraag, waarom? Oké. Okay. Ik geef je drie seconden om die straal uit te schakelen. Kijk uit, Scott! Scott! Schakel de stralen uit. Waar is de hoofdschakelaar? Scott, vlug! Hou vol, Penelope. Penelope, ben je in orde? In orde, Scott. Oh, Parker. Oh, oh, ben ik laat gekomen. Lieve hemel, hoe ben jij gekomen? Oh, wat is alles toch verward. Oh, Scott. Is hij dood? Ik heb alleen maar mijn tranquilizer gebruikt. Hij mag een mooie tuk doen tot de luchtvaartpolitie arriveert. Kom, laten we hier weggaan. Oh, wat een opluchting. En wat heerlijk om jou terug te zien. Parker, hoe ben je ze hemelsnaam nou ontsnapt? Nou, toen ik wist dat die rode schurk u een kopje kleiner wou maken, heb ik me meteen in uh, actie gegooid. Wat dat van je, Parker. Nou. En wat knap van jou om ons te vinden, Scott. Hoe heb je dat klaargespeeld? Die nieuwe metaalverklikker van Brains. Het kan een metalen voorwerp oppikken op een hoogte van 300 meter. En die ski is helemaal van metaal. Schitterend, werkelijk schitterend. En wat gebeurt er nou met die andere arme mensen die in het gewelf zitten? Wat kunnen we voor ze doen? Daar zorg ik al voor als de politie arriveert. En als onze vriend hier ontwaakt, zal hij niet in conditie zijn om het nog eens tegen International Rescue op te nemen. Vind je niet dat we Jeff nu meteen moeten oproepen, Scott? Ik weet zeker dat hij gespannen opnieuw zit te wachten. Natuurlijk, Lady Penelope. Daar is het bericht waar we op zaten te wachten. Ga je gang, Scott. Oh Jeff. Hier is Penny. Je zult wel blij zijn te horen dat het onderzoek bevredigend is verlopen. Wat als een luchtig avontuurtje begon, draaide uit op een heel naar zaakje. Ja, vader, het is een heel lang verhaal. We verheugen ons erop alles te vertellen als we thuis zijn. Goed zo, Scott. Neem Penny en Parker mee terug en kom alles vertellen. De grootmoeder zit met een heerlijke maaltijd te wachten. Dat is een geweldig idee, Jeff. Wat mij betreft kan de legende over de verschrikkelijke sneeuwman voorgoed begraven worden. Begrepen.